Van Max. 4 uur Lot Lewin met het NH Journaal.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 of er juist is gehandeld. De onderdirecteur van UNICEF is opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Bij zijn vorige werkgever, zijn hulporganisatie Save the Children, zou hij ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen vrouwelijke collega's. Volgens de onderdirecteur zijn die beschuldigingen al lang afgehandeld, toch stapt hij op. Hij zegt dat hij zo wil voorkomen dat UNICEF en Save the Children schade oplopen door de affaire.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 Overdag schijnt de zon op de meeste plaatsen. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Astrid, is Nachtzuster met Astrid Dion. 0800-1121 zeg ik nog maar een keertje. Als je Roland kunt vertellen hoe de aubergine, de courgette, de banaan en de appel aan hun naam komen. En hoe wist men vroeger wat je wel en niet kon eten? Nam men rustig een hapje uit een kokosnoot? Nee, dat kan natuurlijk niet. 0800-1121. Of even een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Of even twitteren of op Facebook contact zoeken. Of komen chatten, vinden we gezellig. www omroepmax.nl/nachtzuster En je kunt appen via de Radio 1-app op je telefoon. En uh, waar kun je dan over appen, mailen, chatten en de rest? Nou, bijvoorbeeld, uh, Wim wil graag weten wie de klapschaats heeft uitgevonden... en of hij er rijk van geworden is. Sjan uh, wil weten wat het verschil is tussen een tamme en een wilde kastanje. René heeft één slimme muis in huis en daar wil hij graag vanaf. Dus als je advies voor hem hebt, dan houden we ons ook aanbevolen. Ed die wil weten waarom je niet omvalt als je fietst of op een motor rijdt. Annemiek wil weten waarom Luxemburg dezelfde vlag heeft als Nederland. En of er wel zijn linksbenige schaatser een medaille heeft gewonnen. 0800 1121. Richard, Richard uit Nigeria die is op zoek naar tips en trucs om met minder accent te praten. En Hans die wilde meer weten over de sport Bol. Dus niet bowling, maar Bol. Daarbij uh, wordt vloeistof op de schijven gespoten. En hij vraagt zich af wat het is en waarom daar gebruik van wordt gemaakt. Bruno wil weten waarom we niet do, re, mi, fa sol gebruiken, maar CDEFG. En Joop vraagt zich af of er nou meer zuurstof in koude of in warme lucht zit. En waarom dan? Igor, die belde met dat verhaal over papier... dat je niet vaker dan zeven keer kunt vouwen. Waarom is dat? En is het echt waar? Heeft iemand heel dun papier in huis... en kun je dat ook niet meer dan zeven keer vouwen? En Sjoerd, die vraagt om het verschil tussen een consul en een ambassadeur. 0800 1121. We kunnen er nog uren over praten. Maar het is nu 4 minuten over vier. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai op Radio 1. Bij Onroep Max, bij Nachtzuster. En dit is Can't Get By Without You. Van Real Thing natuurlijk. When I leave your door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 Lekker was dat eventjes. Can get by without you van The Real Thing was dat op Radio 1 0800-1121. Ligia? Ja. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik wil vertellen over de uh, toonladders. Oh, mooi. Uh, uh, die, uh, ze bestaan gewoon nog naast elkaar. Het is niet uh, de G, C enzovoort of de do-re-mi, uh, het is zo dat een, toonstuk, uh, dat een stuk in een toonsoort is geschreven. En dat kan een G-muziekstuk uh, uh, zijn, of in een A-muziekstuk. En de toon waarin het geschreven is, daar begin je dan met do. Dus de ene keer is de G de do, oh. en de andere keer... De dat dus als, stuk gaat, als je het stuk dus gaat oefenen, ja. dan begin je met de G als doel of met de B als doel enzovoorts. Dat is het. Ja, nou dan wordt het opeens heel logisch. En dan kun je het stuk makkelijk inoefenen. Ja, nou ik, ik ben blij dat ik het weet, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, jij denkt het is allemaal zo logisch dat ik dat nog uit moet leggen. Oké. Okay. <laughs> Dank je wel, Ligia. Goeienacht nog. Graag gedaan. Dag. Dag. Joop. Hallo. Hallo. Nou, ik snap er nou nog niks van met die oh, muziek. Ik wel, hoor. En als ik het snap. <laughs> nou, dat moet dan. Ja, ik wou oh, nee. dat zeggen, dan nu is het echt duidelijk uitgelegd. Ja, nou goed. Ben jij dan intelligenter dan ik? Nee, hoor. Nee, dat kan bijna niet. Nee, Vertel. <laughs> uh, nou, een borrellijke lijst uh, die hier nog open heeft staan. Ja. Um, nou, de Klapschaats die is uh, voor. Nou, ik belde eigenlijk voor de zuurstof. Ja. Maar er komt ook de Klapschaats voorbij. Die is ontdekt door een bewegingswetenschap uh, student uh, van de Universiteit van Utrecht. Door een student? Ja, de jongens, die studenten. Oh, door de studenten. Ja, die, gewoon, die hebben dat met ja, elkaar gewoon, zitten te ontwikkelen. Ja. ja, die zijn nou die zijn gewoon eens gaan bedenken van kunnen we ze efficiënter met de afzet van de schaats. Uh, en als hij uitklapt, heb je natuurlijk een langer afzetmoment... dan wanneer die niet uitklapt. Het ijzer blijft langer op het ijs staan als hij uitklapt. Ja, maar, nee, ja, maar we, we, we weten inmiddels wat de voordelen zijn. Maar we willen zo graag weten okay. of degene die dat ooit bedacht heeft... of die er nou hartstikke rijk van geworden is. Nou, zijn, nou denk ik niet. Want het zijn gewoon studenten die hebben dat bedacht. En dat wordt dan ja, in, in, op, op een universiteit bedacht... En er zit dan verder geen octrooi op of zoiets als zodanig. Dus iedereen die kan die schaats ook maken. Zo ook wat. Dus ik denk niet dat de jongens er rijk van geworden zijn. Nee, het is niet echt een, een, een, een, een lampje wat gaat branden en dan iemand iets bedenkt. En, uh... hmm. nee, dat, ik denk niet dat die er rijk van geworden zijn. Toch jammer. Voor de jongens misschien wel, ja. ja. En het is ook in een andere tijd, nou, nee, ik denk het niet. Nee. En die, uh, ja, natuurlijk is er wel een linksbenige schaatser ooit kampioen geworden. Kijk we naar het kunstrijden, er zijn genoeg linksbenige schaatsers. En nee, maar kunstrijden ook is een ander verhaal natuurlijk. Want dan kun je de bochtjes gewoon de andere kant opnemen. Maar, ja, maar, met je linkerbeen afzetten. Ja, maar als je rechtsom nee, maar... moet schaatsen... omdat de meeste mensen met hun rechterbeen net iets meer kracht kunnen zetten... dan zou je dus ook denken dat het altijd rechtsbenige zijn. En er komen nee, nee, natuurlijk nee, nee, veel ja, meer variabelen nee. bij kijken. Nee, je kan natuurlijk trainen en je kan ook bij de marathonschaatsen gaan. Dus ook linksom schaatsen. Met het, uh, de Elfstedentocht tocht ook wel eens een keertje linksom, pootje over en uh, rechtsom, pootje over. Alleen op de een of andere manier hebben uh, we linksom bedacht uh, met het, uh, in de oval, dat we met de klok meegaan. Ja, dat moeten we natuurlijk op een gegeven moment, dat moeten we daar een in. knoop in doorhakken. Ja, we zijn tegen de klok ingegaan rijden. En dan moet je ja, linksom, euh, dan moet je iets rechts iets meer afzetten dan links. Omdat ja. je linksom tegen de klok inschaat. Maar, ja, maar dan zou je dan dus dan met al die, die tiende van seconden waar het soms verschil maakt... zou je dan denken dat het altijd de rechtsbenigen zijn... die die paar tiende van de seconde pakken? Nee, dat geloof ik niet. Oké. Okay. Nee. Als jij het niet gelooft, dan is het niet waar. Nee, Kruif, Kruif die was ook uh, links. Maar die was ja, maar dit benigen. heeft niks met rechtsom schaatsen te maken. <laughs> je noemt nee, allemaal maar, voorbeelden nee, van anders, mensen... Nee. die niet rechtsom hoeven te schaatsen of nee, dat linksom. Het wel. Nee, maar link, nee, maar de <laughs> linksbenigen die zijn niet, hoeven niet veel sterk te zijn dan rechtsbenigen. Dat kun je toch trainen? Je kan je beide benen toch even aan. Ja, maar hard het, is, het is dat gewoon. Nee, maar het is, wel, het is wel echt bekend dat. dat ik weet niet, even, dan moet ik natuurlijk het onderzoek erbij hebben, Dat heb ik natuurlijk niet. Ja, maar dat mensen ja. die rechtsbenig zijn, hun rechterbeen vaker inzetten als ze kracht moeten zetten of iets dergelijks. Ja, dus, dat is het is leuk voor een, voor een jongetje op de universiteit om dat eens te gaan onderzoeken. Ja, maar valt niks mee te verdienen, uh, heb uh, ik net gehoord. Ja, is... Maar we weten ja, toch wel, ik bedoel, we weten alles tegenwoordig van schaatsers. Ik weet hoe de opa en oma van Sanne Schulting heeten, meneer en mevrouw ja, sorry, Schulting. Ja. Maar, dan, maar dan weten we dus toch ook of ze linksbenig of rechtsbenig zijn. Dus dan moeten we toch kunnen achterhalen of er wel eens een linksbenige schaatser een uh, olympische medaille heeft gewonnen. Nee, want ze zijn tweebenig, dus dat maakt niet uit of weet je niet of rechtsbenig bent. Ze zijn allebei, allebei zijn ze. Je bent, je bent niet linksbenig of rechtsbenig. Je dus ze kunnen allebei. linkshandig en uh, rechtsbenig zijn? Omdat ja, ze dat getraind nee. hebben? Nee, ze, je, ze kunnen links net zo goed als rechts. Dat is goed als je links, uh, als je rechts leert schrijven. Zeg ja. maar linkshandigen die schrijven. Die kunnen uh, meestal rechtshandig mooier tekenen dan dat ze linkshandig kunnen tekenen. Echt waar? Linkshandig schrijven, ja. echt waar? Dat is echt waar, ja. Dat is echt waar. Schoon schrijven doen ze meestal rechts. Ik heb een, uh, een echtgenote gehad en die was echt linkshandig in alles. Mm -hmm. Maar als ze schoon moest schrijven, de sierlets moest maken, deed ze dat rechts. Het moet ook, want anders dus... veeg je het weer uit als je linkshandig bent. Ja, dat is waar. Je gelijk hebt. Ja. Je wilt ook niet snel vreeg gehad te vangen. Nee, nou, ja, nee, ik wil laat. je gewoon graag gelijk, gelijk geven, maar ik zit gewoon met je mee nee, dat te gaat denken. Niet om of het ja. gelijk, nee, het gaat niet nee. om het gelijk. Gaat het gaat om de waarheid. Ja. Nee, zijn dingen, soms zijn dingen niet eens te achterhalen of uit te leggen. Dan zijn ze gewoon zoals ze zijn. Dat vind ik dan zo demotiverend. Dem ik, ik zit hier de hele nacht dingen te achterhalen. Ja. Ik snap het. Je het ja. Soms denk ik het ook wel eens van... ja, wat maakt het uit of een appel waar dat vandaan komt. Een appel eet nu helemaal een appelkamer hebben we dat ooit eens besloten om dat ding ja. appel te eten. en Dat is overdrachtelijk gebeurd. En heeft, misschien heeft een baby ooit eens een keertje AA gezegd... en toen dacht een man van die een stukje appel in de nou, mond. Dan noemen we de, de appel dus die appel. Ja, precies. ja, ja, ja. Nee, Maar over dat zuurstof, dat is wat zakelijker. <laughs> Heerlijk, de, de feiten. Ja. Dat vroeg je ook om, toch? Ja. Uh, waarom het als het koud is, waarom er dan meer zuurstof in de lucht zit, ja. nou, er zit niet meer zuurstof in de lucht, er zit gewoon 20% zuurstof in de lucht. Oh. Alleen doordat het koud is, verdicht de lucht zich. Dus die wordt dikker. En uh, als je nou een zuurstofmolecuul voorstelt als een balletje. Dan heb je in een bepaalde hoeveelheid uh, lucht, zit bijvoorbeeld 20 balletjes. En als de lucht dichter wordt, dan komen die balletjes dichter op elkaar te zitten. Dus dan heb je ook, uh, blijft gewoon 20%, procent, blijft gewoon 20 balletjes in, in, die, in die hoeveelheid zitten. Maar ze zitten dichter op elkaar. Nou, onze longen die zijn ontwikkeld door de eeuwen heen. En dan kun je ook weer vragen, hoe komt het dan? Maar goed, door de eeuwen heen, door de evolutie heen, hebben onze longen zich ontwikkeld op één atmosfeer, op één druk. Dat, dat, daar leven wij in. Dat, dat, zo kunnen wij ademen. En onze longen die weten dan dat ze zo'n zuurstofmoleculen... uit de hoeveelheid lucht uit die 20% kunnen halen. Als je nu naar boven gaat, dan wordt de lucht dunner. En hoe hoger komen, hoe dunner de lucht wordt. Maar nog steeds blijft er 20% zuurstof in die lucht zitten. Alleen die bolletjes die zijn dan heel ver uit elkaar... omdat die lucht zo dun is. Dus dan moet je bijvoorbeeld als de zuurstofdruk in een, zuur, in een vliegtuig wegvalt dan moeten we heel erg ons best doen om ergens in die dunne lucht een zuurstofmolecuul te halen. Dat kennen onze longen niet, dus dan gaan we dood. <lacht> ja, zo simpel is het. Vandaar dat je een zuurstofkapje op je mond krijgt bij decompressie. Hè? Dus als het, de luchtdruk wegvalt in de zuurstof, ja, dan moet, je, dan moet je nou lachen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ik zie gewoon helemaal voor me hoe jij iets uitlegt op een verjaardag met een gebakje in je hand. En je zegt, ja, dan gaan we dood. <laughs> Wat doe jij in het dagelijks leven? <laughs> <laughs> nou, van, sprong, uh, nee, van oorsprong ben ik uh, ambulanceverpleegkundige, dus ik ben een bedacht. En ik heb uh, geluk gehad dat ik decompressietraining bij het Koninklijke Luchtmacht heb gehad, maar dat heeft mijn beroep meegebracht mee toen ik vloog. En uh, toen heb ik decompressietraining gehad. Dus er werd uitgelegd waarom, waar, waarom je doodgaat. En dit is de mooiste dood die je kunt hebben. Oh. Dus als er weinig zuurstof in de lucht is... dan uh, bijvoorbeeld met... ja, is een ander verhaal... maar bijvoorbeeld als, uh, uh, als er weinig zuurstof in de lucht is... dan, ja, dan, dan ga je als een nachtkaarsje je uit... maar je krijgt hele mooie beelden, krijg je dan te zien... En nou, dat, met decompressietraining ga, heb ik een keer geprobeerd... wat is nou de uiterste... hoe lang kun je het volhouden om geen zuurstof te, te hebben? Ik heb het ongeveer bijna drie minuten vol kunnen houden. En dan moet je echt zuurstof... dan krijg je 100% zuurstof op je kop en dan ga je echt dood. Maar het is echt een hele mooie, mooie beleving. Dus, maar ben je dan ja. niet je hersenen een beetje aan het uitdagen... als je, als je drie minuten geen zuurstof uh, tot je neemt? Nee, nee. Nee, dat kan nee. geen kwaad. Nee, je bedoelt van de hersenen kunnen zo lang zonder zuurstof ja. en dan ga je dood. Ja, ja. nee, dan krijg je hersenbeschadiging. Nee, maar het gaat er niet om dat je dan, um, het, het is geen, um, ja, god, hoe moet je dat nou zeggen? Ik snap je vraag, uh, maar. Vandaar ook dat je direct zuurstof krijgt. Want je gaat niet zo ver dat je, dus, dat, dat je helemaal weggaat. Er staat iemand bij je, nou, dit is ontzettend beveiligd. En op een gegeven moment val je weg. En dan weet diegene van. Je reageert niet meer bijvoorbeeld, je wordt steeds trager. Maar de, de, het voordeel van zo'n compressietraining is. En er zijn best wel voorbeelden van. Dat um, je voelt op een gegeven moment. De training is erop van hoe herken ik dat er geen zuurstof meer in het vliegtuig is. Nou, ze doen. Uh, Bijvoorbeeld als ze op die lange vluchten en die nachtvluchten... zorgen ze dat de zuurstofgehalte in het vliegtuig naar beneden gaat. En dan word je sloom van. En dan gaat iedereen slapen. Dat is de reden waarom je gaat slapen. Dus ze zorgen dus dat er veel meer kooldioxide in, in, de, in het zuurstof is dan zuurstof. Maar ook niet te weinig, want anders zou iedereen doodgaan. Maar er zijn wel eens problemen in het vliegtuig. Dat is Een keer een voorbeeld is ervan geweest. Dat de zuurstofdruk viel weg in het vliegtuig, maar in de cabine waar de piloten zaten, niet. Dus die piloten die zaten gewoon lekker te lullen met elkaar. En de die dacht van... ...ik word niet zo lekker, dus die loopt wil naar de piloten toe lopen. Die loopt dus de cabine in en dan krijgt ze weer zuurstof... ...en die voelt ze weer goed. Terwijl achter haar de mensen steeds uh, beroerder en beroerder waren... ...omdat daar geen zuurstof in zat meer. Dus dat, dat merk je niet, want dat gaat dus heel sluipend. Je gaat heel langzaam, heel langzaam ga je weg. En dat kun je trainen, doordat je, als je het regelmatig doet, dan kun je dat trainen, kun je het herkennen. Nou, bijvoorbeeld uh, piloten die, die trainen dat heel vaak, of F-16 piloten trainen dat ook heel vaak, want die moeten ervaren van, hé, hey, dus er is nu te weinig zuurstof, het moet naar beneden toe. En dat, dat kun je voelen, dat je het vingers gaan tintelen, of doordat je waars gaat zien ofzo, of dat je misloopt wordt, en dan weet je, hé, hey, er is nu wat mis met de zuurstof. Nou, maar, maar, degene die bij jou ging bijhouden dat je zeg maar langzamer, langzamer werd en weg wegraakte, zeg maar, die dan zei van nou is nu weer zuurstof, die had misschien nog net even langer kunnen wachten. Dan had je drie minuut twaalf gered. Ja, maar dat, daar gaat het niet om. Het oh. ging er, de training. Ik deed het om dat ik eens wilde kijken hoe lang kan ik het volhouden zonder zuurstof. Ja omdat ik denk, van nou, als ik nu onder water ben, dan kan ik het in principe zou ik dan drie ja. minuten vol kunnen houden. En dan verdrink je, je echt. Komen. Ja, want dan ben je niet meer bij. Ja, ja. ja als ik binnen die drie minuten dat niet red, dan ga ik dan, dan ben ik echt dood. Dus ja. dat was een beetje. Maar je moet sommetjes maken, je moet een, een dollof oplossen, je moet tekeningen maken en je hebt gewoon een zuurstofkap, heb je naast je, dus die zet ze dan gelijk. Dan, dat kun je zelf niet meer doen, dan doet zij zuurstof en dan adem je gewoon weer in. Dan adem je 100% zuurstof in. Maar ik moet zeggen, het, van, uh, het is echt een, een, net of je alles mee hebt gebruikt, dat je dan weer zuurstof krijgt. Dat is niet normaal. Maar... Dus, er gebeurt wel wat in je hersenen dan, denk ik ook. Maar geen beschadiging. Nee. Althans, ik hoop dat ik nog normaal kan praten. Ja, je weet niet hoe je overkomt nu natuurlijk. Maar nee, <lacht> nee dat, gaat, dat gaat op zich heel goed hoor. Dat gaat heel, uh, heel goed. Maar jij zegt, ja, je nee. zegt, je ziet mooie beelden... maar het is dus niet zo dat als je, als je, als, als je minder zuurstof krijgt... dan krijg je toch op een, op een gegeven moment dit zo... Uh, dat je stikt? Nee. Oh. Nee, je ademt gewoon lucht in. Ja, gewoon de lucht, maar er zit te weinig in. zuurstof in moleculen, zuurstofmoleculen, die zitten heel ver weg. Dus dan moet je uh, links moet je zuurstofmoleculen halen, en rechts moet je... Maar je hebt 20% van die dingen nodig. Yeah. En ik weet niet hoeveel moleculen er in 20% zuurstof zitten. Maar stel dat er honderd van die moleculen zitten. Ik, met één teug heb ik honderd moleculen binnen en daar kan ik op leven. Maar nou moet ik drie minuten uh, lopen yeah. naar links en twee minuten lopen naar rechts om één zuurstofmolecuul te vangen, yeah. yeah. yeah. Omdat die lucht zo dun is. En als het koud is, dan, dan is de lucht heel dicht Vandaar ook dat je heel makkelijk kunt vliegen als het koud is. Bijvoorbeeld, een helikopter. Die kan als het koud is vier mensen meenemen. Maar als het heel warm is, bijvoorbeeld 30 of 40 graden, kan hij maar twee mensen meenemen. Oh. Omdat de draagkracht van de lucht te weinig is. De nou. aanlopen is ook veel korter met nu, nu het zo koud is van een vliegtuig. Dan, ja, dat heeft gewoon met de luchtdichtheid te maken. We kunnen er uren over praten. Ik ja, ben uh, <laughs> wel eens jaloers op je, hoe makkelijk jij kunt praten met mensen. Nou, dit ging je ook niet slecht af, hoor, Joop. <laughs> Dankjewel voor de uitleg. Ja, Fijne avond. Fijne. Doeg. Dag. Was dat een take my breath away? 0800 -1 -1 -1. En neem de vraag even weg. Bijvoorbeeld de vraag van Igor. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, klopt het dat je een vel papier, hoe groot dan ook, niet vaker dan zeven keer kunt dubbelvouwen? En waarom dan niet? 0800-1121. Short wil het verschil tussen een consul en een ambassadeur weten. Uh, Bruno, oh nee, die de vraag die hebben we beantwoord. Ik ik moet ook wel mijn administratie blijven bijhouden. Ach ja, Hans, die belde over de sport. Bol. Bol of bols? In ieder geval, het heeft niks met het drankje te maken... en het heeft niks met bolen te maken. Maar het is een sport uh, waarbij met schijven wordt gerold... als ik het goed uh, heb uh, ingevuld allemaal. En op een gegeven moment wordt er met een pompje vloeistof... op die schijven gespoten. En hij wil graag weten wat dat is en waarom dat is. Uh, Richard uit Nigeria belde. Die wil graag tips en trucs om zijn accent uh, wat beter onder controle te krijgen. Annemiek wil weten waarom Luxemburg dezelfde vlag heeft als Nederland... En of er linksbenige schaatsers zijn met een Olympische medaille. 0800-1121. Ed wil graag weten waarom mensen op een fiets niet omvallen. René wil een oplossing voor die ene brutale muis die hij nog in huis heeft. En Shan wil weten hoe een wilde kastanje een tamme kastanje wordt. Of wat in ieder geval het verschil is tussen die twee. Um, ja, de klapschaats die is dus uitgevonden door studenten, begrijp ik zojuist. En Walter wil weten waarom we in Nederland zo verschrikkelijk veel goede sportmensen hebben. Roland vraagt zich af hoe men vroeger wist dat bepaalde groenten of fruitsoorten niet giftig waren. En uh, hoe de aubergine, cochette, bananen en de appel aan hun naam komen. 0801121. Hans? Ja. Hallo. Astrid, hallo. Ja, ik ben weer een ander Hans, dan ben een tweede hand. Oh, het, nou, je bent zelfs wel een derde Hans, denk ik. Want het stikt okay. echt van de Hansen. Ja. <laughs> Goed, zeg het dus. Even een heel kort antwoord op die, die zuurstofkwestie. Ja. Bij waarom weer is er meer waterdamp in de lucht. En waar het ene gas zit, kan het andere niet zitten. Dus bij waarom weer is er minder zuurstof in de lucht dan bij koud weer. Ja, maar ik hoor net van Joop dat er wel net zoveel zuurstof in de lucht zit. Alleen dat er... mogelijk. Dan weet ik het niet meer. Nee, ik hoorde, nee maar de, die, die meer ging een beetje de verkeerde kant op. Die ging het over hoog en laag hebben. Terwijl de vraag oh, was, ja, het was warm, koud of warm. warm. Oh, ja, dat had ik even op moeten letten. Ja, maar ik kreeg even te weinig adem. Ja. <laughs> ja, als het over zuurstof gaat, dan ga ik altijd een beetje... Pff. Ja, ja een goed. Beetje heigen. Ja. Uh, Les. Uh, vorig jaar, de nee. avond voordat je op vakantie ging, had je een <laughs> vraag over getallen. Uh, als je de cijfers verwisselde, was het verschil deelbaar door negen. Oh, ja. Ik sliep met die vraag in, droomde de oplossing en toen ik wakker werd, was, was, was je op vakantie, was je weg. Ja, dus sorry. ik kon het antwoord niet geven. Nee. Dat is niet erg. Maar dat neemt niet weg dat ik een andere vraag in die richting heb. In de brugklas heb ik geleerd dat een groot getal altijd deelbaar is door 3 als je de cijfers samen optelt en die uitkomst door 3 deelbaar is. Ik heb daar toen een bewijsje voor gekregen, maar dat ben ik vergeten. Dit is dus de vraag. Zal ik hem nog een keer halen? <lacht> als je de cijfers optelt van een groot getal ja. en de uitkomst is deelbaar door 3, dan is dat grote getal ook deelbaar door 3. Het bewijs, vraagteken. Oké, okay, dus. We nemen bijvoorbeeld um, 2121. Ja, Wat? Je hebt papier voor je neus. Ja. Ja, dat is dus 2 plus 1 plus 2 plus 1. Dat is 4, eh, 2, 4 5, 6. Ja. 6 is deelbaar door 3. Ja. Dus 2121 21 ook. Ja. Nou, de, zo werkt het in ieder geval al. Zo werkt ja. het. Ja. Maar nu het bewijs. Um, deelbaar. Waarom? Door ja is eigenlijk heel raar. Ja. Nee. Even kijken hoor. Ik zit even te denken of ik een voorbeeld kan verzinnen... waarvan je niet meteen weet dat het deelbaar door 3 is. Want 2121, dat snap ik ook wel dat dat door drie deelbaar is. Oké. Okay. Ja, want het is 2 keer 21 en dat is deelbaar door 3. 2 keer 21 is 42. <laughs> maar is ook deelbaar door 3. Ja, precies. Oh, wat verwarrend echt... allemaal. Nou, um, ik bemoei me er verder niet mee. Ik zeg gewoon: Help 0800 1121. Er zijn mensen die dit snappen en hopelijk is dat dan dezelfde persoon die weet waarom je een vel papier niet meer dan zeven keer kunt vouwen. Ja, dat, lukt. dat wordt te klein. Dat kun je niet met je vingers bedienen. Nee, ja, maar dat is als je nou een heel groot vel hebt. Ja, dan moet het meer dan zeven keer zijn. Ja, maar dat is niet zo. Uh, je, je hebt het niet groter dan een A4 genomen. Nee. Je, je moet dus een A0 nemen. ga ik doen. Wacht maar, dan gaat hij ernstig gevouwen worden. Wat zeg je? Dat is één vierkante meter papier. Ja, ja maar dat maar is nee. natuurlijk ook... Ja, dan moet je heel dun papier hebben van een vierkante meter. Dat moet toch meer dan zeven keer kunnen? Ja, volgens mij ook. En wat, Wanneer is papier nog papier? Want een papiervezel kan misschien gewoon niet zoveel hebben. Dat hij zo vaak... Nou, uh, 0800-1121. Ja. We komen hierop terug, Hans. Oké. Okay, Dankjewel. Dag. Dag, dag. dag. Johan. Hallo. Hallo. Dag, dag. Dag, dag, dag Johan. Ja, ik heb al heel lang naar jouw programma geluisterd. Ik geniet er iedere keer van. Ik denk, dat moet ik eindelijk eens een keer bellen. Ik wil een antwoord geven. Ja. Op de vraag over die muzieknoten. Ja. Maar terwijl ik in de wacht stond, was iemand anders me al voor. Maar echt, sta je al in de wacht sinds ik. Het uh, uh, discoplaatje. Lig je aan de telefoon als? Oh, ja. wat erg. Maar, nee, ik, ik zit, ik mag niet liggen, want ik heb mijn arm gebroken. Dus ook, mag je niet liggen? Hoe doe je dat dan? Ja, zittend, maar dat is uh, knap vermoeid. Soms voel ik dan toch ja, uh... wel ja, niet. Maar moet je rechtop zitten ook als je gaat slapen? Eigenlijk wel. Oh! Nou, ja. En wat heb je dan ik, gedaan? Curling? Ja, nee, nee, ja, ik heb al uh, heel, heel wat curlingballen op het televisiescherm voorbij zien komen ja. nacht, maar... Je moet toch wat terwijl je zit te slapen. Ja, ik heb maar... een linkerbovenlaam gebroken. Hoe dan? Met een, nou, met, uh, ik, ik uh, liep door de woonkamer. Ik stoot tegen het drinkpakje van de kat aan. Daar valt een plasje water uit. En met de volgende voetstap gelijk uit over het water op de pakketvoerder Daar kom ik heel ongelukkig terecht. Oh... Ja, je lacht erom, ja. Ja, natuurlijk, dan moet je anders. Ja, precies. Bl gewoon blijf lachen. En toen dan, want kon je nog wel de, uh, de dokter bellen, of...? Nou, het, het, gebeurde, het gebeurde op een vrijdagavond, zo tegen 11 uur. En ik belde mijn broer op. Ik was er net van thuis gekomen. Ik zei, kun je me de uh, spoedhuis in de hoofd brengen? Ik ben net gevallen. Ik ben mijn arm gebroken. Hoor. Oh, je wist al dat, dat, dat hij gebroken was. Dus stak ja, al een puntje, ik, puntje uit. Ik, ik had al... Ik, nee, maar... Uh, ja, mijn bovenarm dat behoorlijk alle kanten op en je voelt dat je arm meegaat en er gebeurt niks. Dat is een heel raar gevoel. Oh, oh, oh. En dan kom je op het ziekenhuis aan. Meneer, hebt u een afspraak? S'avonds <laughs> kwart over elf hebt u nou, als ik mama ga bellen van ik ga veilig mijn arm breken. Ja, wel slim. Dat je dacht gewoon al geregeld. En, en, en, en, en, en hoe laat was je thuis? Ja, sorry, ik vind het altijd heel. Oh ja, ze laten je gewoon een half nacht wachten. Ja, hè? Ik heb een foto gemaakt. Ja. Het was al bijna ochtend, maar we komen er wel doorheen. Het is dan een beetje alweer een beetje het genezen. Maar waar mag maar, je niet bot... liggen dan? Want je kan toch wel op je andere arm liggen dan? Nee, het, het moet de, de twee botlijnen moeten recht boven elkaar hangen en dan aan elkaar groeien. En als je ze gaat liggen, dan. dan gaat dat scheef? Het gaat dat scheef hangen. Ja, nou, het is nou echt heel zielig. Ik heb nou, ja, nou, ik, heb, ik sla me er wel door. Ik heb een hele, heel dikke, ja, Ik had eerst een brace die goed zat, maar nou, ik vind die wel goed zat. Een soort uh, manchet. En uh, ik merk wel dat dit een stuk beter gaat. Nou ah. ja, gewoon een paar, we paar weken en dan. Uh, mag het er misschien af en dan nog wat fysiotherapie en zo, maar. Och. Ik belde eigenlijk om een vraag te beantwoorden. Oh ja, sorry, ik zit even nou, nou in de... de, de, de, de, de. Nou hou ik andere mensen in de wacht. <laughs> ja, nou ja. Hè? Dan weten nou, we allemaal ja, kan... wat er gebeurt als we een keer op vrijdagavond onze arm breken per ongeluk. Omdat we in een plasje water stappen. Ja, ja, dus, ja, ja. Hoe, hoe simpel kan het zijn? Ja. Maar nou, goed, het was die vraag van die muzieknoten. Er was al een antwoord gegeven op zich een goed antwoord... maar ik denk dat ik het wat duidelijker kan verwoorden. Oh, nou, ik geloof dat daar behoefte aan was. Ja, ja ik hoorde iets van in C en in A. Ik denk, die, haalt, die gaat het ineens over kleine terts en grote terts aan, nou ja, dat gaat de vraag te ver. <lacht> um, de noten, ja. C, D, E, F, G, A, B, C... Ja. Dit zijn noten die, waarvan de hoogte exact is vastgesteld. Ja. En dat is ook nodig, anders kun je nooit een piano of een gitaar... of laat staan een orkest stemmen. Nee. Uh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dat zijn dezelfde toonafstanden, maar die kun je op elke hoogte... elke toonhoogte die je wilt, kun je die zingen. Je kunt, dus, je kunt hem zingen op, begin je bij de C... En dan heb je op de piano alleen de witte toetsen nodig. Heb je op een andere, dan begin je met een G en gaat dan door remi, mi fasol. Dan heb je op de piano een paar zwarte toetsen. Dat is het gewoon een de halve tonen. Maar je kunt dus door remi, mi fasol, uh, laat do, kun je zingen, terwijl je begint bij een G en eindigt bij een G. Ja, maar dan als je dat op een piano wilt spelen, dan heb je die halve tonen nodig, die zwarte toetsen. Oh. En, en op de notenbalk wordt dat aangegeven ja. met kruisen of mollen. Als er één kruis staat, dan wordt de C, wordt, nee, dan wordt de F, wordt een vies, een half toontje hoger. He, met Dormie voor kun heb je dan niet eens een naam vervolgens bij je. Zijn er twee kruisen bij, dan is de C een cis. Oh, he, naast die F, die zo oh, ja. gaat dat door. Ja. En iedere muzikant die weet dat wel, iedere muzikant die noten kan lezen, dus die weet dat wel. Ja. Maar als, als het die letters C, D, E enzovoorts, dan is de toonhoogte exact vastgesteld. Anders kun je nooit uh, ja, een piano stemmen of met, met nee. elkaar muziek maken als uh, zeg maar de viool anders gestemd staat. Als de piano bijvoorbeeld. Het, uh, maar ik kan ook met de do ik... beginnen op een D. Dat kan heel goed. Dan uh, oh. kun je ook op een piano spelen, maar dan heb je gewoon een paar zwarte toetsen nodig. Oh. En dat is het verschil. Hé, hey, en wat speel jij dan? Of, uh... Uh, ik, ik zing. Oh, je zingt. Dat kan gewoon ik met een gebroken, ge, gebroken arm kan dat door. gewoon. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat zit niet in de weg. Kijk, nou, ik ben helemaal bij. Dankjewel, Johan. Oh, Oké. Okay. Wetenschapper. Dag. dag. Dag. Dat je maar goed aan elkaar groeit. René. Ja, hallo met rené. Dag René. Ik heb een uh, antwoord op het uh, vraag van uh, waarom uh, een bowlingbal. Gespoten wordt en afgeveegd wordt. Oh, vertel. De mensen die die sport oefenen, dat heet de, die heten bowlers. En die bowling, die banen, dat zijn vaak lawns, grasbanen met zand. En als een bal gespeeld is, dan zit hij onder het zand en onder het gras. Dan spuiten ze hem nat met water en dan wrijven ze hem schoon met een doekje. En dan is hij weer klaar voor gebruik. Oh, en leggen ze hem dan weer op dezelfde plek neer? Of pakken ze hem dan nee, weer terug? Het is een soort uh, bowlingbal. En dat doen ze pas als ze klaar zijn met, uh, met hun beurt. Oh, dus hij wordt gewoon even schoongemaakt... zodat hij niet door de zandkorreltjes... Uh, niet exact recht rolt de volgende keer. Ja, het is hetzelfde als een biljartbal. Die wordt altijd ook schoongemaakt. Alleen natuurlijk, daar zit, niet, daar zit geen zand op. Maar dat hij goed loopt en dat hij mooi op lijn uh, blijft... Oh. voor de volgende beurt. Hoe weet je dit? Oh, ik heb het wel eens gespeeld. Waarom? En ik heb het kijken wel eens naar. Heb je het wel eens gespeeld? Ik heb het wel eens gedaan, ja. Maar waar dan? Nou, in Nederland zijn er ook clubs die het spelen. Maar het is natuurlijk een sport die uit, uh, uit Engeland komt. Ja. In Engeland wordt het veel gedaan. Ik heb het in Engeland ook wel eens gedaan. Maar hoe kom je uh, daar terecht? Uh, Zegt iemand tegen jou, ga je mee vanmiddag uh, balls spelen? Nee, maar zoals je in Frankrijk ook wel eens... Uh, met, uh, Jo de Bol ziet spelen, daar, daar, daar kun je het ook wel eens meedoen. Ja. Uh, ja, hetzelfde als, als andere sporten. Als je er geïnteresseerd in bent en je kijkt en je ziet het ergens, uh, uh, kun je meedoen. Nou, en dat heb je gedaan. Dan kun je het mooi vertellen. Nu, Dankjewel je Renee. Absoluut. En ik heb ook nog een antwoord op uh, uh, de vraag van het verschil tussen een ambassade en een consulaat. Oh, lekker bezig, ja. Ja, ik denk, we uh, zitten in de auto op weg naar de bergen, dus we hebben tijd zat om... Uh, Je bent om er nu denken. toch, ja. ja. Een ambassadeur, die is, uh, dat is een ambtenaar, en die is uh, beëdigd door de, de staat, die werkt voor het Rijk. En een uh, consulaat, dat zijn vaak zakenmensen, uh, die al een bedrijf hebben in het land uh, waar ze dan werkzaam zijn. En die helpen problemen oplossen. Dus er is wel verschil... Dat ja, is absoluut een verschil. Het is absoluut verschil. Ja. verschil, ja. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Waar ging je naartoe? We, gaan, we zijn op weg naar Leg in Oostenrijk. Oh, dan kun je... We rijden, nu, we rijden nu door Duitsland, goed ontvangst nog. En elk jaar luisteren we graag naar jouw programma. Gewoon één keer per jaar als jullie naar Leg rijden. Eén keer per jaar. Ik zit hier met mijn dochter Skylar, mijn dochter Cooper en mijn vrouw Marianne in de wagen... En het is altijd een plezier om naar het programma te luisteren. Skyler en, en Cooper? Skyler en Cooper. Wauw. En dan gaan jullie in leg skiën? Ja, wij gaan vaak naar leg. Of eigenlijk altijd naar leg. Daar zitten we in een kneuterig Oostenrijk hotelletje. En uh, heerlijk om me daar een weekje rond te lopen. Nou, ik wens jullie heel veel plezier en een goede rit met z'n allen. Oké, okay, Tot dankjewel. volgend jaar. Tot volgend jaar. Bye. Dag. 0800 1121 Ruben. Ja, goeienacht, uh, nachtzuster. Hallo, Ruben. Uw Ruben. Er is heel uh, weinig, uh, weinig uh, uh, wetsvragen en uh, dat soort toestanden, hè? Juridische. Nou, nee, maar toch uh, uh, internationaal publiek recht. <laughs> de ambassade en de consul. Ah, ja, we hebben het net ja. al gehoord, maar jij weet vast nog meer. Ja. Uh, nou, de ambassade, de, ambassade die, de ambassadeur, regelt politieke aangelegenheden. Dus uh, qua staatsrecht en staatsrechtelijke aangelegenheden. En de consul die regelt de praktische aangelegenheden. Zoals paspoort, visa, legalisaties en uh, vergunningen. En uh, die, twee, die twee instanties, dus de ambassade en de consulaat, die kunnen geografisch ten opzichte van elkaar verwijderd liggen. En de nationale staat... die regelt de organisatie... of je nou een ambassadeur... of een consul... of beide wilt aanvragen. En de consul... die heeft ook een diplomatieke status. Die die moet als hij... Wordt, moet worden aangesteld... dezelfde procedure ondergaan... als de ambassadeur. Kijk. En ten aanzien van de klapschaats... ogenblik... Wat ga je de nu doen? Gaat, wat is deed is je dan? Wat, ja? wat ging je nou doen ja. dan? Nou, even uh, de, de dingen die binnenkomen. Uh, de gaat, die is wel Oh. En het valt onder het intellectueel eigendomsrecht. u, u moet opletten, de gaat, die is opgenomen in het octrooiregister in ja. Den Haag. Oh. En... Ja, en de, uh, degene die het, die het heeft uitgevonden, die is niet altijd degene die ook in het register staat. Want als het is, als het is uh, uitgevonden in uh, werkgevers-werknemersverband, dan komt het octrooi te staan op naam van de werkgever. Dus als u naar iets uitvindt. dan komt het niet op uw naam te staan. Maar als het in dienstverband is. komt het op naam van uw werkgever. Ja? En uh, het register is te raadplegen. Uh, die meneer die, die kan uh, morgenochtend het register raadplegen. Hij kan zelf een uittreksel uitkrijgen. En uh, het is uh, zo dat die. dat de, dat de bescherming. Uh, dat door de bescherming. die. Octrooihouder, zo heet hij, licenties kan uitgeven. En dat is wat er is gebeurd in de afgelopen jaren. Aan de Aziatische landen mm -hmm. is, op, is licentie verleend en mm -hmm. mogen ze dus de klapschaat in productie nemen. En uh, de, het is een geldige octrooi omdat het niet is aangevochten door geen enkele andere partij. Ik vind... En uh, die meneer die zijn accent wil verbeteren, die mag uh, graag kennis maken of uh, contact opnemen met de logopedist. vind het is heel ja. grappig dat jij dat zegt Ruben, omdat je toch ja. wel een licht accent hebt. Nou, omdat ik het zo goed <laughs> weet en ook van uh, Bertel, weet ik dat de logopedist je heel goed kan helpen om uh, je spraak en uh, de spraakkunst, Verbeteren heel goed, dankjewel Ruben. Ja, en er zijn ook nog een uh, octrooi: je hebt specialisten in dit vak op, de, op dit vakgebied. Je hebt octrooi-juristen en die zitten heel veel in uh, Den Haag. Onder de bureaus kan die meneer alles vinden en als hij contact opneemt met ze, dan helpen ze hem graag. Nou, dan kan hij daar terugvinden. Maar ik denk ook zomaar dat iemand dat gewoon wel weet... hoe dat zit met die klapschaatsen. Want het gaat er de hele tijd over natuurlijk... iedere keer als er geschaatst wordt. Dus ja, mocht, mocht dat, iemand dat ooit een keertje wel opgesnoord hebben... dan houd ik me nog steeds uh, aanbevolen. Ja, ze mogen het gebruiken. Want het zijn allemaal die licentiehouders... die de klapschaatsen in de Aziatische landen produceren. En dat mag. Ja. Oh, of die meneer er rijk van is geworden, ja. dat was ook een vraag. Nou, dat is een, er zijn heel veel licenties uitgegeven. Maar of hij er werkelijk rijk van is geworden... dat zou je moeten zien in zijn belastingaangifte. <laughs> Goed, als iemand inzicht heeft in de belastingaangifte... van de klapschaatsontwerper, dan houd ik me weer aanbevallen. Yes. Oh, Ruben. Dat is privé. Ja, nacht, uh, volgende week... Even tot volgende week. Ja. ja. Dan maken we van drie tot vier uur maken we een uitzending samen met uh, Max Ombudsman met uh, Rogier ja. de Haan voor de mensen die geen internet hebben. Ik, ja. denk, ik denk dan weet je dat vast, want er komen vast ook wel weer allemaal juridische dingen bij om de hoek kijken. Ja, de ploeg is gealarmeerd en internet, zijn de mensen van ICT. Die luisteren uh, graag mee. De ICT-deskundigen die zitten er klaar voor. Hè? Super Ruben, ja, ja, dankjewel. Je, hebt, uh, je <laughs> hebt een rechtsgebied, recht en ICT. Dus uh, die zijn uh, gewaarschuwd. Maar uh, nachtzuster, ik zou zeggen... vergeet je straks de crypto niet. Ik vergeet hem niet. Dankjewel Ruben. Dag, dag. Ja, en laat ik dan meteen de crypto maar doen. Hè? Want uh, als Ruben erom vraagt, dan, uh, dan komt hij meteen. De crypto, oftewel het cryptogram van uh, vannacht... dat uh, luidt als uh, volgt. Um, ja, deze doen we. De nummer 1 van VOF de kunst. De nummer 1 van VOF de kunst. 0800-1121. Zeven letters, daar moet hij uit bestaan. En er is natuurlijk weer een actuele aanleiding voor. Dus als je die ook nog weet te benoemen, 0800-1121. Slow now you pushed everything just as so far as it can go now. Yeah, there's not a lot you can do. Sometimes you don't find the magic; you just find. Months and years I could have done without The ambassador of soul. The ambassador of soul. The Ambassador of Soul was dat van Steve Wynn op Radio 1 0800 1121 Als je meer weet over groenten en fruit, hoe het aan de benamingen komt... en hoe ze vroeger wisten dat het niet giftig was... als je kunt vertellen waarom Nederland zoveel goede sporters heeft... of als je de naam weet van degene die ooit de klapschaats uitvond... al was het dan voor een universiteit, heb ik inmiddels begrepen... Tamme kastanjes, wat is er tam aan die kastanjes en hoe kom je van die ene lastige muis af? 0801121. Waarom val je niet om als je op een fiets zit? Tenminste als je vooruit beweegt. En waarom heeft Luxemburg dezelfde vlag als Nederland? En zijn er linksbenige schaatsers met een medaille van de Olympische Spelen? 0801121. Oh wat een hoop vragen moeten er nog beantwoord worden zeg. Um, waarom Kun je een vel papier niet meer dan 7 keer vouwen? En um, wat is het ezelsbruggetje waardoor je zeker weet dat als je cijfers bij elkaar optelt die deelbaar zijn door 3 in totaal, ook het hele getal deelbaar is door 3. Dus stel dat je 21.476 bij elkaar optelt. Daar komt dan 3 uit. Een getal dat deelbaar is door 3. Dan is dat 21.000... ook deelbaar door 3. En daar is een verklaring voor, zegt Hans. 0800-1121. Mis ik dan nog iets? Nee, volgens mij heb ik dan alle vragen... weer netjes voorgedragen. En kun je gaan bellen met antwoorden... of eventueel nieuwe vragen. We hebben nog ruim een uur, dus dat mag natuurlijk ook. Raoul... Hoi. Hallo. Um, ik uh, had een uh, antwoord op, je, uh, op de vraag wat betreft de vlag van uh, Luxemburg. En uh, waarom die zo lijkt op de Nederlandse. Of, uh, uh, uh, uh, uh, want eigenlijk zijn het niet dezelfde vlaggen. Vertel. Uh, de kleur blauw is verschillend. Uh, de Luxemburgse vlag is iets lichter van kleur uh, blauw. Ja. Um, en... Dat is eigenlijk... De vlag zijn niet gelijk. <laughs> nee. Um, maar wat nog veel belangrijker is... Um, ze hebben wel dezelfde oorsprong. Vertel. Um, uh, het heeft eigenlijk alles te maken met... Uh, de adel. En de adellijke families... Die uh, de landen leiden. Um, oranje, uh, de oranjes voor ons. De oranje Nassau's, om precies te zijn. Mm -hmm. En de Nassau... Weilenburgs uh, zijn allebei van het huis Nassau van oorsprong en die hadden een oranje-wit-blauwe vlag. Ja. Die in Nederland wel beter bekend staat als de Prinsenvlag. Oh. Nou ja, uh, dat is uh, van oorsprong de Nederlandse vlag. Die is uh, in de loop der tijd veranderd naar een rode-witte-blauwe vlag. Mm -hmm. En, uh, bij, uh, ja. en die vlag die is in Nederland en Luxemburg allebei gevoerd door uh, koning uh, Willem I, II en III. Uh, ook als landslag. En toen Willem III overleed, mocht Wilhelmina, uh, koningin Willemina niet koningin worden van Luxemburg. In verband met de Hoe dat precies zit weet ik ook niet. Uh, maar uh, kort gezegd, uh, een vrouw kon niet uh, uh, het groot gaan leiden. En uh, uh, mocht wel Nederland gaan leiden. Als kan Ja. En uh, ja, daardoor hebben we dezelfde vlag van oorsprong. Door de personele unie die we hadden met Luxemburg. Ik, um, ik krijg een appje binnen, dus misschien wel handig om te weten. Dat uh, de vlag van de, het blauw in de vlag van. Uh, even kijken hoor of ik hem nou zo snel terug kan vinden, want ik vond het een mooi, uh, mooi feitje. Dan kan ik hem weer niet. Ja, oh ja, hier. De, het blauw in de vlag van Luxemburg dat is PMS 299. En het blauw in de Nederlandse vlag is PMS 286. Dat zou helemaal kunnen. Ja, maar we hebben wel allebei als rood de PMS 032C. Ja, ja de rode kleur is hetzelfde en de witte kleur is ook hetzelfde. Ja, nou zijn Die we toch weer helemaal als, uh, bij. Ja. <laughs> nou, dankjewel, Raoul. Ja, ja, ook bedankt. Een stukje Luxemburggeschiedenis. Nou, oud al onze geschiedenis. Ja. Het is maar net van welk kantje bekijkt. Dat is ook zo, maar ja, dat we er gewoon even Luxemburg erbij meenemen, dat vond ik toch wel weer even mooi. Dankjewel daarvoor. Ja, inderdaad. Goeiedag nog. Dank je. Hoi. Doeg, hoi. Um, Ad. Hoi, Astrid. Hallo, Ad. Ik heb het lang een week gehoord, hè, maar Astrid, ik heb eigenlijk twee vraagjes, dus dan maar. Ja. Uh, ik ben ook sinds uh, al een halve tijd uh, geabonneerd op Facebook. En dan zie ik altijd uh, vragen die jij uh, op, uh, in de uitzending krijgt. Ja. bij die uh, netjes gemeld worden op de Facebook uh, pagina. Ja. Maar de antwoorden zie ik nooit. Nee. Dat vind ik een beetje jammer. Ja. Nou ja, je bent van harte uitgenodigd om ze uit te gaan zitten typen. Daar heb ik geen tijd voor als dus ik moet nog werken. Nee, ja, nou dat is precies nee. eigenlijk mijn, uh, <laughs> mijn uitleg hierbij. <laughs> ja, ja. Maar, nee maar, nee, maar even, nee, maar even je, je begint erover. Maar die vragen die worden heel lief altijd door Martin op Facebook gezet, wat ik enorm op prijs stel. Maar uh, dat is voor hem natuurlijk al heel veel werk. En om nou ook nog met alle antwoorden mee te gaan zitten typen... dat wordt een beetje onmogelijk. Ja, ik snap het, mij Ik snap ja. het. Maar ja. nou, luister, wat ik mijn vragen. Nou, ja, dan ben je had net over die muzieknoten, hè? Ja. ja. En als jij een keyboardje speelt... dan heb je met je linkerhand de akkoorden maken... en met je rechterhand speel je dan de, de noten, dus de C, D, E, A, G. Ja. En als je gitaar hebt, dan heb je ook met je linkerhand de akkoorden maken... Maar nou, mijn vraag is: een drumstal. Ja. Dat is dus dat is eigenlijk een ritme-instrument uh, die het ritme aangeeft. Maar ze hebben er ook uh, noten voor. Ja, je hebt daar wel een notenbalkje voor, maar uh, hoe dat werkt. Ja, ja, dat weet ik ook niet. Ja, hoe schrijf je de drum, uh, drums uit? Ja. Nou, dat weet iemand ongetwijfeld. Dat kan bijna niet anders. Kom ik het voor te Ja, gaan we doen dat. Oké, meid, bedankt het. Goedjes. Jo, rij voorzichtig. Doei, doei. Doeg. Even kijken hoor. Wat ik nu nog uh, mis. Ach, ik heb nog zoveel vragen onbeantwoord. Dus uh, echt, als je weet hoe het zit met dat vel papier, daar ben ik nu wel heel erg benieuwd naar. Als je weet hoe het zit met de muzieknoten voor een drumstel ook natuurlijk. En uh, ik krijg een appje van iemand die de vraag van Hans absoluut niet begrijpt. Ik leg het nog één keer uit. Als je bijvoorbeeld het getal 271 neemt, dan tel je de 2, de 7 en de 1 bij elkaar op. Dan kom je dus uit op 10. Is niet deelbaar door 3 en dus is 271 ook niet deelbaar door 3. Dat klopt altijd, zegt hij. Maar hoe? Laat het weten. Dagzuster, een programma van Max.